Op grond van de Nederlandse teler zijn EHEC-bacteriën gevonden. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O-104, dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. De en autoriteit trof bacteriën aan in Nederland op een partij Rode Bietenkiemen. Die worden gebruikt als garnering. Ook op een partij in Duitsland zijn de bacteriën ontdekt. Welk bedrijf de bietenkiemen heeft geleverd is niet bekendgemaakt.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 De horen van de Sloot is in Peru niet voor de rechten verschenen zoals de bedoeling was. De pro forma zaak is een week uitgesteld omdat hij geen advocaat heeft. Dat zegt de vader van Stefanie Flores, het meisje dat een jaar geleden in een hotel werd vermoord. Van de Sloot was bijna op de kamer en vluchtte naar Chili, maar die werd gepakt. Vorige week vertrok zijn advocaat vanwege een meningsverschil met Van de Sloot. Zo'n 4000 Nederlanders beklimmen vandaag de Alp du Wess voor het goede doel. Met de actie Alp du 6 willen ze 20 miljoen euro ophalen voor onderzoek naar kanker. Het is de bedoeling dat de deelnemers de berg zes keer opfietsen. Radio 2 staat de hele dag in het teken van Alp du 6. De NCAV en de NOS besteden daar aandacht aan op Nederland 1. Want het weer vandaag vrij zonnig, van ongeveer 18 graden. Morgen kan kans op een regio en dus een in en een graad of 19. Dit was het NOS Show. En dit is Johnson Walker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 in de richting Alkmaar bij Kloppenbad op 2 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee reisstroken dicht. Op de A12 in de richting Den Haag, tussen de Zevenhuis en Zoetermeer 4 kilometer. A15 in de richting Eurocourt, 2 kilometer bij Rotterdam-Charloos. A27 breed aan naar Utrecht, tussen Noordloos en Lexmond ook 2. En op de A28 in de richting Utrecht, bij Nijkerk 2 kilometer. En verderop bij Amersfoort dan ook een file van 2 kilometer.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 you <laughs> Everything I don't give you Oh, I'm Why are you so shy? And I give you hope your life And you're I hate to turn the blue I, didn't it, but I couldn't stay away I couldn't fight it It is no A hater zone with ZFM, Zone Zee, Zandvoort and Zone And the streets get so high, we wish you're tired of being by From the that sound of the happy sound the message in the Gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripensa quando ho fatto io del male e di persone, ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri e la tua ricche e comincio nuovo anno io chiedendoti, non siccome sì, che ho fatto, fatto io però che no, sai, nessuno di soio ti fortunate, so se questa amicizia no pace faccia sì, casa. che so come sono un po' che heb se een a risa tu perdonar questa amicizia nuova pace silenziosa merda no oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Dire che sto bene con te een dire che Direkt male ik te, ben, un gioco, un questa magia di Natale, per Verdomd! Ik heb het al ik Ik ik Io senza di tijd voor ne ho qui geen tijd senza jou. Ik heb geen tijd voor jou. Ik heb geen tijd voor jou. Ik heb geen tijd voor jou. Ik heb geen tijd non ce la farò, geen tijd voor che ook al ik dood, al mijn verrijzen ik een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 Zoizo di Van Zandvoort voor over internet. Woo! ¡Gracias! 6.9 is Zonzee zandvoort En Zonberdoppen is Easy Oh <laughs> Unlimited When run the light Change our minds again All right. <laughs> I no. zomer van ZFM ZFM's en van FM, The FM 106.9 FM. The Sparks in the sand, come on, let's have it. It brings out the worst. It can be I yeah. yeah. En in de eten op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 8